Levi van Eck met het NOS-journaal. In Jeruzalem zijn minstens zeven mensen gewond geraakt toen een bus werd beschoten. Ook zou er zijn geschoten bij een parkeerplaats. Twee slachtoffers liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis, onder wie een zwangere vrouw. De politie houdt rekening met een terreuraanslag. De man die het vuur opende is gevlucht. De politie in Israël onderzoekt of er nog andere schutters bij betrokken waren. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben ruim 200 mensen vannacht buiten geslapen. Ze konden niet meer doorstromen naar een andere opvanglocatie. Het was een van de drukste nachten bij het aanmeldcentrum. Alleen halverwege juli stiepen meer mensen buiten. SCOA noemt de situatie zeer zorgelijk. Het aanmeldcentrum is al maandenlang regelmatig overvol. Schrijver Selman Rushdie is een dag nadat hij werd neergestoken... van de beademing af en aanspreekbaar. Rushdie werd vrijdag neergestoken door vermoedelijk een Sjiitisch extremist... bij een lezing in de Amerikaanse staat New York... Hij zal waarschijnlijk een oog moeten missen. De aanvaller is aangeklaagd voor poging tot doodslag en geweldpleging. In de Amerikaanse staat Pennsylvania zijn twee mensen omgekomen... toen een auto inreed op een menigte bij een bar. 17 mensen raakten gewond. In de bar werd een benefietavond gehouden voor nabestaanden van een brand... waarbij eerder deze maand tien mensen omkwamen. De politie gaat ervan uit dat de chauffeur opzettelijk inreed op de groep mensen. Over zijn motief is nog niets bekend. Dit weekend zijn er op verschillende plaatsen lichamen van zwemmers geborgen. Naar drie van hen was gezocht. Zij blijken te zijn verdronken. In Venlo werd gisterochtend ook een lichaam gevonden. Dat blijkt ook van iemand die is verdronken. De politie concludeerde dat er geen sprake was van een misdrijf. Het weer. Vandaag wordt het opnieuw tropisch warm met 30 tot 34 graden. Door de hoge luchtvochtigheid zal het broeierig aanvoelen... Aan het eind van de middag neemt de bewolking toe en vanavond kan in het noordoosten een bui vallen. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Nog steeds is het erg druk op weg naar Zandvoort op de N200 vanuit Haarlem 2 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Weet nu Zandvoort uit Zandvoort.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 ja wa wa wa wa goede oude tijd, goede oude tijd, toen je haast niet slapen kon, wanneer je morgenjarig was. Ja wanneer wij wij wij, goede oude tijd, goede oude tijd, heerlijk houten hobbelpaard, samen door een modderplas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 Hand van papa naar de kermis op het plein, bon wereld van plezier, waar een kinderdroom geen droom, maar werkelijkheid kan zijn. Hier ja, beneden, woei, woei, woei, woei, woei, een zuurstok en een olieballen en overal muziek. Een vlag en een ballonnetje, een ongeëerd publiek. Een muts van rood papier, een wereld van plezier.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 Waar bleef de tijd toen mijn rapport weer net een vijver was, en mijn moeder al die eentjes las. Oacht oh, toen naar het en naar die lerares, pianoles les van de rit niet Waar bleef de tijd? Waarom gaat het zo snel? Tijd, toen ik het sluit zwart zwarte nog droeg, met de houtje dat de jas in de kroeg. Boven oh, is saleren leek en de existentialisten zaten op Saint-Germain de Pre, en gedwee. deed je mee. Zong de liedjes van Juliette Grigo, Dit Tamimso als Marcel, Marceau in Mayo. Waar bleef de tijd? Ieder jaar was er weer zoveel er een van de klok. Met het en met de beat en de rock, of bleef toch al die nieuwe tijd. Die tijd van lozems en van brozems, en van hippie en van provo. Waar bleef de tijd? Waarom gaat het zo snel? Daar bleef de tijd. <middels>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 Elektrisch gaan we lapjes stoven. Geen stof meer op de grond, het is zindelijk en gezond. Met een paar centjes kom je makkelijk rond. Doe het elektrisch, doe het elektrisch, dat is de grootste zaligheid. Licht en warmte krijg je nu voor een kratz per kWU, doe het met elektriciteit.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 wat winter weer? Want Kobi die had benen die er mochten wezen. Ik vond het grandioos. Ja, net de wilde rook. Ik vond er meer een wilde orchidee. Maar, maar hoe je er ook noemen wou, we stonden allebei in de kou Want Kobi zei op alles nee, nee, nee. Want Kobi.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 Met de runder, runder, maar dan zijn gozen met de runder en varkenslagerij. En daarom kom je niet jou en ook niet mij, maar dan zijn gozer, met de runder, met de runder.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 Is het alleen een fijn Als de zon schijnt Als de zon schijnt Als de zon schijnt de de de Al dertig jaar lang had zijn vrouw Met de aardappel zitten wachten Om zes uur kwam hij van zijn werk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 Maar verwacht van mij geen suikerzoet of lieverlijk geluid Want die vlinders komen onderhand, m'n neus en oren uit Nooit meer verliefd Nooit meer verliefd Want de kans op je kop, daar schiet geen mens iets mee op Dus word ik nooit meer verliefd begrijp niet hoe het bestaat, dat mijn hart nog altijd slaat. Het is al duizend keer aan gegaan Veel te vaak heeft zo'n schat, die ik mateloos aanbad Met haar fraaie voet erbovenop gestaan. En het is ook reuze zonde van je energie en tijd Dat je nachten met een kaarsvlam bij het open venster snijdt Nooit meer verliefd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 liefde bereid onontbeerlijk, maar heerlijk geurend kopje koffie, nostalgie en melancholie. U luistert naar Zandvoer Duitsland. Al is de huur wel 110, je blijft een uur geluk de hak en nacht muziek. Met wat van schijn op je raamkozijn, leef je enkel in verrukking. Maar de pot, de sleur en je goed huur, raakel in verdrukking. En alle vriendschap horen je buren, branden spoedig in paniek. Er klinkt door alle vier je muren, de hak en nacht muziek. Een muzikaal volleerd publiek daar maken juist en van paragra. Dag en nachtmuziek, en de familie van beneden met die van trouw in het portiek. Ja, zelfs de baby maakt de vrede. Dag en nachtmuziek. In de achtertuin blaast papa was uit. Het is bijna niet te geloven. En trompetes schou krinken overal en de drummer die bombon de kruiden neer, de smid, de kapper spelen allemaal manje. ja, zelfs de poesje maken dapper ja, ja. dag en nacht muziek of het nu jazz yes is, of een sweet een beetje bebop, of klassiek het is niet langer te genieten dag en nacht muziek je leeft als in een heksenketel maar eindelijk wordt je energie Dan maak je zelf heel vermiddel Dag en nachtmuziek, Met een oude bel en een avondgel En een gronde kurketrekker Met een rabbelaar, een roesteschaar Een toeter en een wekker En een drink op al wat glazen Zo klinkt artistiek De buren groepen in extase external